7 uur en ons ree met het LMS verhaal. Kledingketens HM en Zara doen mee aan een initiatief van vakbonden en pressiegroep om de arbeidsomstandigheden in Bangladesh te verbeteren. De Schone Klerencampagne verwelkomt deze toezegging. De kledingbedrijven stemmen in met onafhankelijke fabrieksinspecties. Ook wordt het verhelpen van gebreken aan gebouwen verplicht en de kledingbedrijven moeten de kosten daarvan dragen. Drie weken geleden stortte in de Bengalees hoofdstad Dhaka een kledingfabriek in. Meer dan 1100 mensen kwamen daarbij om het leven.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 Nadat het museum zelf een maand geleden openging, wordt nu ook de tunnel vrijgegeven voor tweewielers. Tot ergernis van het museum, want de directie ziet liever dat er geen fietsers door mogen. Het zou te onveilig zijn voor bezoekers van het Rijksmuseum. Robert ten Brink is benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. De tv-presentator kreeg de koninklijke onderscheiding vanmiddag van de Amsterdamse burgemeester van der Laan. Ten Brink is een van de eerste die een lintje krijgt van koning Willem-Alexander en Brink wordt geridderd vanwege zijn maatschappelijke betrokkenheid. Zo is hij dit jaar tien jaar ambassadeur van het Ronald McDonald Kinderfonds... en daarnaast is hij ambassadeur van het Emma Kinderziekenhuis. De Duitse sprinter John Degenkolb stapt uit de ronde van Italië. De winnaar van de vijfde etappe voelt zich niet sterk genoeg... om morgen de zware bergrit te rijden. Degenkoop rijdt voor de Nederlandse ploeg Argos Shimano. En dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de buiigheid aan zee toe... met vooral op de Waddeneilanden kans op onweer. Morgen begint de dag in het noorden met zon. Vanuit het zuiden wordt het overal wisselend bewolkt en gaat het af en toe ook regenen. Het wordt morgen 13 graden. En ook woensdag, donderdag en vrijdag vallen er buien. Dit was het NLX-journaal. ABB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A16 Rotterdam richting Breda... voor Klaverpolder 4 kilometer. De A27 Utrecht richting Breda voor Gorkum 2...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 Dit is Radio 1, de NTR. Geen ja, Dames en heren, goedenavond. Overmorgen begint het prestigieuze filmfestival van Cannes. En voor het eerst sinds 38 jaar is er weer een Nederlandse film... die meedenkt naar De Gouden Palm... Borgman van Alex van Warmerdam en het enige dat hij nog even moet doen is regisseur zoals Steven Soderbergh, de Coen Brothers en Roman Polanski verslaan. Maar los daarvan is het geweldig dat Borgman meedoet en daarover praten wij met de producent en broer van. Hier is Mark van Warmerdam. De presentator is Jelly Brouwer. Heb je Steven Spielberg ooit de hand geschud, Mark? Nee, nog nee, nooit. Dat nee. gaat dan misschien nu gebeuren, hè? Zou kunnen. Hij is de juryvoorzitter. Uh, hij is de juryvoorzitter, ja. Hoe werkt dat eigenlijk? Is die nog beïnvloedbaar? Ga je hem van tevoren ontmoeten? Uh, zal de pers hem kunnen beïnvloeden? Ik denk het niet. Ik denk het niet. Ik heb trouwens wel vandaag begrepen, want ik dacht, ik ga een beetje teruglezen hoe dat allemaal precies zit. Ter voorbereiding. Ter voorbereiding. Niet van onverstandig. Dit. Uh, Spielberg die is al gekozen als voorzitter van de jury voordat de selectie bekend was. Oh. En uh, Spielberg heeft zelf gezegd, ik ben uh, heel erg geïnteresseerd in de andere manier van filmen. Die zin zal mogelijk te maken uh, hebben met de selectie die er nu is. En misschien ook wel met de selectie van Alex. Het zou kunnen. Dus het zou kunnen zijn dat hij de film al heeft gezien? Dat, nou ja, dat hoop ik eerlijk gezegd niet. Omdat uh, het festival het geen affe van ons gekregen. Ze hebben in januari een film gekregen die nog niet klaar was. Wat al waanzinnig is, toch? Wat, wa ja. Vreemd is. Ja, wat... Ik nou, nou ja, het, niet? het is... Um, het is een beslissing die je zelf neemt. En wij dachten van... Nou ja, dus die montage die was in principe wel al een heel eind op weg. Dat je dacht van, ja, dit is eigenlijk de film. Uh -huh. Het beeld zal wat beter worden. Het geluid zal wat beter worden. Er zal je naar muziek bij komen. Er kan van alles mee gebeuren. Maar aan de, het wezen van de film zal niks meer veranderen. Het verhaal zat erin. er ja. was een begin en een einde. En hetzelfde begin en het einde als ik heb gezien ons. Min of meer, ja. Ja. Het einde geloof ik niet helemaal, hè? einde hebben we vorige week, twee weken geleden nog een beetje aan geschaafd. Daarover later meer. Daarover later meer. Um, uh, maar, maar hoe zit het nu? Want hoeveel films zijn er uiteindelijk uh, binnengekomen daar? De, er zijn er twintig geselecteerd, waaronder de, dus Borgman ja, van jullie. Van de 1859. 1859. Ja. Dus dat is een ongelooflijk aantal die uh, ook gezien worden... In eerste instantie door uh, selectioneurs, noem ik ze maar. Mm -hmm. En die bepalen of, of zo'n film dan uh, voor een comité komt. En dat comité bepaalt weer of de film voor de directie komt. Dat zijn de verschillende stappen. Het schijnt tamelijk in die eerste stappen tamelijk democratisch te gaan. Ik oh ja. hoorde dat er dit jaar een film was waarbij de stemmen taakten. En toen heeft... Uh, de directie besloot een nieuw comité samen te stellen... en is de film opnieuw bekeken. Nou ja. En was er dan onenigheid over het een of het ander? Ja, de ene vond het allemaal heel erg lelijk... En, en de andere vond het heel erg mooi. Dat kan, dat kan met films. Hè. En, maar jij suggereerde dus daarnet dat er uh, waarschijnlijk rekening mee wordt gehouden... dat Steven Spielberg juryvoorzitter is. Bij de selectie. Maar bij welke selectie dan? Bij de eerste, nee, de tweede of de, bij de derde? bij de derde, bij de, ja. bij de laatste. De directie dus ja, van kan. Dat, dat denk ik. Maar ik weet het niet. Nee. Ik, bedoel, ik zit hier ook wel een beetje te fantaseren. <laughs> ja, en je kunt er nog lekker op los fantaseren. Ja, Toch ja. aanstaande ja. zondag. En eh, als je nou zou mogen kiezen, een, een gouden palm of een Oscar. Een gouden palm. Ja? Ja, zonder meer. Waarom? Uh, ik, ik weet niet of het zo is, maar ik denk dat het bij kan heel erg gaat over. Uh, de film en de films die uitgekozen worden door mensen die heel veel van film weten. Dus dat is uh, ja, zeg maar, die, die sla ik heel hoog aan. Als het om de Oscar gaat, dan weet ik al hoe dat uh, hoe er in Nederland een selectie gemaakt wordt. Mm -hmm. dus, is eigenlijk gewoon een jury die zegt, nou, die zenden we in. Nou ja, dat is net zoals met iedere jury van welk festival dan ook. Uh, uh, daar kan je altijd vraagtekens bij zetten. Uh, en daarmee zeg ik helemaal niet dat zo'n oordeel goed of slecht is. Maar ja, je kan de artistieke kant op, je kan de commerciële kant op. Ja. Je kan de, het, het hangt heel erg van de tijd af, het hangt van het onderwerp af. Maar dat zijn allemaal, allemaal procedures. En dan uiteindelijk... Dan, uh, krijg je die Oscar uitgereikt en dan mag je van zo'n hele film... maar met z'n drie of z'n vieren komen. Nou, dat vind ik saai. Ja, dat vind jij al helemaal vind niks. Dat vind ik niks. Wij gaan nu met vijftig man naar Kan. Dat is veel <laughs> met leuker. 50. Met vijftig? De 50. hele familie van Warmerdam dan, neem ik aan, in elk geval. Nee, dat... alleen de familie die aan de film heeft meegewerkt. En wie zijn dat dit keer? En dit keer is het Alex, natuurlijk. Uh, dat is Vincent, hij heeft de muziek gemaakt. En ik zelf. En dan gaat de zoon van Alex mee. Je speelt een mini-rolletje. In, uh, in de film. Mees. Mees. Van Warme dan? Ja. En mijn zoon gaat mee omdat mijn vrouw niet meegaat. <laughs> dus de enige die niet meewerkt. En waarom gaat jouw vrouw niet mee? Willen we dan het ook Oh, die weet... is niet zo van de première. Nee, daar houdt, nee. nee, houdt ze niet van. Want jullie moeten die loper op. Ja. ja. En daar moet zij niet aan denken? Nee. En jij wel? Nee. Uh, ik wil het wel een keertje meemaken. Maar bijvoorbeeld smokings, hou ik ook niet van. Maar we hebben al... En Alex ook niet? Nee, maar we mogen. Kijk, ik hou wel heel erg van feestelijk gekleed. Als we maar een mooie pak aan hebben en goede schoenen. dan mogen wij gewoon uh, op, op onze eigen manier naar ons eigen feestje. En dat hangt nu al aan een knaapje in de slaapkamer met nee, de schoenen eronder? Nee, heb ik, ik heb het nog niet. Ik weet, nee, echt het, ik niet. weet het nog niet. <laughs> Je bent nog aan het zoeken? Uh, of heb je een ontwerper aan het werken? Nee, ook niet. ook niet. Maar ik denk dat ik er vanaf morgen toch eens echt over Ja, dat naam zou gaan het, denken, want, ja. want zondag is het zover. Ja, maar ik denk dat het bij mannen sowieso iets anders is. Hadewieg is vanaf de eerste moment <laughs> dat ze het weet. Ja, dan is ze daarmee in de weer natuurlijk. En Eva ook, Eva van de Weideven. En ja, welke jurken. Hoeveel, hoeveel setjes heb je nodig? Bij zo'n gelegenheid. En Annette Malherber niet ja. te vergeten. Want er is een persconferentie en er is een gala en er is een... Uh... Die nee, vooraf, noem het allemaal weer op. Dan je allemaal aparte setjes voor nodig ja, wat hebben. heerlijk. Maar ja. jij doet het toch niet met één setje? mag ik, nee, nee, ik doe het met Je twee. hebt ook wel een paar. Twee. twee tekenen, misschien drie. <laughs> <laughs> ik weet het niet. <laughs> goed, luisteraars kunnen zich <clears throat> bemoeien met deze uitzending. Ja, het is echt ja. waar. U kunt van u laten horen via onze website radiokunstof.nl of ga via Twitter kan ook. Hashtag radio Kunststof. Nou goed, over twee weken weten we het met zekerheid. Hè. 26 mei, dan wordt duidelijk of Borgman de win. Is van een uh, gouden palm in uh, Cannes, Mark van Warmendam is onze gast. Hij is daar dan samen met zijn broer en de rest van de familie, een aantal leden van de familie, namelijk de leden die hebben meegewerkt aan de film. Beide zusjes, dus niet. Nee. Reken ik dan even snel nee. uit. Ja. Um, uh, en, maar je zei net: ik heb honderd kaartjes weten te bemachtigen voor de gale première. Ja. Wie zijn dan nog die vijftig die anderen? Want Dat gaan... zijn uh, vooral financiers. Dus de film is mogelijk gemaakt door bijdrage van het Filmfonds, van het Kobofonds, van Maasje, van het Deens Filminstituut, van het Vlaams <laughs> Filmfonds, van uh, Media, van. Nou ja, noem het. Het zijn er. Uh, Heel veel instanties. Die, en die mogen dan allemaal? Die mogen allemaal komen. Sommigen met twee, sommigen met vier, sommigen met zes. En via crowdfunding. Ook daarover laten meer. Maar ja. wie van die crowdfunders mogen geen, dan? Geen één. Geen één? Geen één. Geen uitzonderingen gemaakt? Nee. nee. We hebben er even over gedacht of we een uh, loterij zouden houden Ja. Maar, maar? Nou ja, het, het klinkt heel gênant. Maar het is zo ongelooflijk kostbaar om... Geselecteerd te worden voor Kan. En dat. Uh, ja, dat... Wacht even, het is kostbaar om geselecteerd te worden voor Kan. Ja. ja, op het moment dat je naar Kan gaat, dan uh, moet je. Wij hebben een salesagent, dus die, die hebben een kantoor. Die moeten voor markscreening zorgen, die moeten voor adviezen zorgen, voor advertenties, voor uh, parties, cocktailparty, nee, noem het allemaal op. Dat gaat gewoon over meer dan een ton. En waar haal je dat dan weer vandaan? Nou, ook weer van, al die, uh, van iedereen <laughs> die, uh, die wij vragen daar mee te doen. Dus daar, toen moest je daar als producent weer voor aan de slag? Nou, nee, ik niet? moet zeggen dat het enthousiasme over de selectie... die is zo groot dat uh, bijvoorbeeld het AI Film Instituut en uh, uh, het Filmfonds, uh, allemaal met heel veel plezier en heel veel energie... er alles aan doen om die film gewoon zo goed mogelijk daar... Uit te, te laten komen en te presenteren. Ja. Want het is natuurlijk ook. Het is eigenlijk ook een, uh, een nationaal belang. Dat kun je wel stellen, ja. ja. Ik zou ja. Rutte zelf uh, er nog even de aan minister ja. oh, De minister, minister komt. de minister bussenmaker komt. Ja. Over bussenmaker gesproken. Ik ja, vroeg net: ja. wil je nog iets uh, over het nieuws uh, melden of ja. zeggen? En toen had je het over bussenmaker. Ja, ik had het heel even over die. Ja, die, die balletjes die ze over die. Uh, over die, vrouwen. over die vrouwen. Die balletjes over die vrouwen. Ja. Dat, ze te, uh, dat ze zich nou maar eens niet meer zo afhankelijk moeten opstellen van. Nou, wat mij. De man. Ik, ik wil er niet veel over zeggen, maar wat mij uh, nu al twee dagen opvalt en vanochtend ook weer. Is dat uh, vrouwen. Die moeten zich heel erg bewust zijn van het feit hoeveel geld het kost dat ze studeren en die moeten daar niet slordig mee omgaan. En dat wordt maar gezegd en herhaald en nog een keer herhaald. Maar er heeft niemand heeft het over mannen die studeren en hun studie niet afmaken. Of ik ken ik een psycholoog die stuker is geworden. Ik bedoel, die, ik, ik snap het onderscheid een niet. Een fysiotherapeut die kranten bezorgt. Precies, voor, ja. ja. Dus het is, ik vind het een heel, heel raar, hele rare discussie. Ja, Spreek die mannen eens aan, zou je dus eigenlijk willen zeggen. Bijvoorbeeld, maar, maar ook het feit dat je... Er is zo, dat nou ja, bleek vandaag, zo'n ongelooflijk gebrek aan, uh, uh, aan arbeid op alle niveaus. Heel veel van die mensen die dan moeten gaan studeren, hè, waar zij het dan over heeft, die hebben allemaal uh, schoonmakers uit uh, Zuid-Amerika die ze weigeren fatsoenlijk te betalen. Mm -hmm. Dan denk ik, je kan veel beter je energie stoppen in het fatsoenlijk honoreren. Van allerlei banen door alle geledingen. En dan begin je bij laag. En er zijn altijd mensen die erboven uitspringen. En die meer kunnen en die meer weten. En die moet je ook alle gelegenheid laten. Maar hier wordt zo, op zo'n vreemde manier over mensen gesproken. Ik vind het raar. En daar maak je je dan druk over? En probeer ik me in te houden. Ja? <laughs> ja. ja, probeer ik me in te houden. Mm -hmm. Goed, we gaan het over uh, de film hebben. Want uh, ik, ik ben een van de weinige gelukkigen. Ik prijs me sowieso altijd heel gelukkig met dit werk. Maar uh, vandaag extra. Want uh, er zijn maar heel weinig journalisten die de film Borgman... dus de nieuwe film eentje. van Alex van Warmendam en de producent Mark van Warmendam, maar ja. nou, eentje. Ja, Namelijk? er was één uh, journalist zo slim om de film te sponsoren. Ah, en de sponsors die hebben als enige de film mogen zien. En wie Alex was dat geleden? dan? Dat was Jan-Pieter Ekker. Jan-Pieter Ekker, van het Parool of parool. de Volkshandel? Het ja, van schrijft veel voor het Parool. Slim. Dus die ja. had hem als eerste gezien. Die heeft hem gezien. Allereerste. Ja. En heeft hij er ook al over geschreven? Nee, want het hoort niet. Nee, want dat is een van de restricties, geloof ik, van uh, Kan, die je hebt gekregen. Ja, zo'n film mag niet uh, uitgebracht zijn en die mag ook niet gerecerceerd zijn. En dan wordt er niet altijd heel streng over gedaan. Maar er is ook een, uh, uh, een soort ongeschreven regel in Nederland dat je niet eerder recenseert als dat de film uitkomt. Uh -huh. En dat is eind augustus. En dat is dus. eind augustus. Dus ik weet ook niet precies hoe iedereen nou hiermee om zal gaan. Nee, want, want dat ze gaat natuurlijk heel zien. ingewikkeld. Dat ja. gaan we allemaal zien ja. Kan. ja, ik weet niet. Zou het ook niet zo kunnen zijn dat jullie zeggen... we gaan die film eerder uitbrengen? Ja, dat is wat van een hoopkant geroepen wordt. En uh, onze distributeur in Nederland is uh, Cinejaar. Mm -hmm. En ik laat altijd heel erg graag de, uh, uh, het over aan de deskundigen. Zij zijn ervoor verantwoordelijk dat die film zo goed mogelijk wordt uitgebracht. En uh, het is ook... het ze hebben er ook geld in gestopt, dus ze hebben er ook een belang in... dat het goed gebeurt. En zij zijn ervan overtuigd dat het goed is om hem eind augustus uit te brengen. Dat is voor de grote golf uh, in de herfst. Maar ook met voldoende tijd nu, na kan... om hem uh, zeg maar op een goede manier voor te bereiden voor de uitbreng. En uh, ja, als zij dat vinden, dan uh, Dan, dan het onderschrijf jij dat. Ja, ja. Ja, terwijl ja. je natuurlijk nu zou kunnen uitpakken als een dolle, toch? Wat, wat publiciteit betreft. Het zou kunnen, maar uh, vooral tegenwoordig moet je je niet vergissen... in uh, hoe weinig uh, mensen soms weten. Uh, heel veel nieuws gaat, door, uh, gaat niet door alle kanalen. Hè? Er, zijn, er zijn mensen die kijken nooit naar de publieke omroep. Dus terwijl de ene helft die wel naar de publieke omroep... Kijk, denk dat iedereen het wel weet wat daar is. Weet dat iedereen of... naar de wereld draait door kijkt Precies. waar het groots werd gebracht. Ja. Toen bleek dat jullie in ja. de competitie terug ja. waren gekomen. Maar vervolgens zit daar een bejaardekoor bij de BNN, uh, dat uh, de programma. Ja. Die mensen die, waren, die hoorden voor het eerst van de wereld draait door. Dus de, de, zeg maar, de nieuwswaardigheid van alles is uh, betrekkelijk. Is betrekkelijk, is zeer betrekkelijk. Ja. En daar moet je ook heel erg van bewust zijn, zeker als je dingen maakt die je aan het publiek wil brengen. En wat zijn dan de overwegingen? Bijvoorbeeld waarom je nu er wel voor hebt gekozen om hier in kunststof te zitten. Hoe gaat zoiets? Nou, of dan... zijn dat niet heel erg duidelijk over? En nee, jullie vragen. Of, uh, en wij, en jij draait dan gewoon. En dan denk ik van. Nou ja, kijk, het is natuurlijk alles wat er over gezegd wordt, dat, begint, dat gaat wel opstapelen. Mm -hmm. Er zullen mensen. Die zullen dit horen en die vergeten dat vervolgens. Maar uh, in, in augustus zien ze een officie aan en denken ze, verrek. Oh, oh ja, toen die interessante ja. man, die Mark ja, van Warmedam. Met die ontzettend ja. leuke verhalen. Ja, ja, die. Ja, die. ja, die. Ja, die broer van. Laat, ja. ik, laat ik maar eens gaan kijken. <laughs> en die zo'n le leuke spreuk straks op zijn tegel gaat schrijven. Oh man. Ja. Ik Hij handelt er al, erin. Ik lig er al dagen wakker van. <laughs> die verrekte spreuk. Nou, ja. Goed, een kans van 1 op 20 dat jullie 26 mei worden uitgeroepen tot de winnaar. Gouden ja, palm ja. in kan. In Waarom heb jij daar eigenlijk een verklaring voor? Waarom heeft het zo lang geduurd dat weer. Want het was Josstelling met Marieke van Nimwegen. Ja. Uh, 38 jaar geleden die in de selectie ja. terecht kwam. De Oscars zijn er ondertussen wel vergeven. Ik, ja. ik heb het nog even uitgezocht, want Ik had het ook niet allemaal meer paraat, net als jij. Ja. Fonds Rademakers met de aanslag in 86. Ja. Antonia van Marleen Goris, 95. En Karakter van ja. Mark van Diem in 1997. Waarom uh, wel een paar Oscars... maar helemaal niet meer... in die competitie in kan? Nou, het makkelijkste zou zijn... Uh, om te zeggen... van, uh, er zijn blijkbaar, uh, de films waren blijkbaar niet goed genoeg. Maar dat uh, is al... ondergraven door de directeur... van het festival zelf. Die uh, in het bekendmaken... van uh, de selectie van dit jaar... Uh, over... Uh, Alex zei dat het uh, eerder toeval is dat hij niet eerder geselecteerd wordt... als dat dat nou een bewuste keus geweest mm. is. En als dat voor Alex opgaat, dan gaat het natuurlijk voor uh, meerdere filmers op. Uh, het hangt heel erg vanaf wanneer je film uitkomt... of het precies op het goede moment is. Want er zijn natuurlijk een aantal grote festivals... Berlijn, Venetië, Cannes, San Sebastian, Toronto. Mm -hmm. Dat zijn zeg maar de grote festivals. Uh, ja, het moet allemaal zo goed uitkomen, maar het zal ook... Wij, hebben natuurlijk maar een heel, uh, wij zijn een heel klein landje en er, uh, uh, er worden niet heel veel films gemaakt. En als er niet heel veel films gemaakt wordt, dan heb je ook heel weinig top. Ja. Zo, zo simpel is het. Vind je het zelf uh, ook toeval of vind je dit misschien toch stiekem wel de beste film van je broer? Of van jullie? Waarom zeggen we het, Voelt het net zo goed als jouw film? Is ja, het jullie maar... film of is het Alex' film? Hoe zie jij het zelf? Eerlijk antwoord. Ja. Niet wegkijken. Gewoon zeggen. Het is, het is geen, uh, ik ga nu naar de camera kijken. Uh, het, nee, het voelt hij als zit in onze... Spanje, hij hoort het niet. Ja, maar het is uh, het hang... het voelt als onze film, hm. maar, op, maar ik ben daar heel bescheiden in, want het is natuurlijk zijn film. Dat begrijp ik niet. Het is onze film, maar ik ben ja. er heel bescheiden in. Het is natuurlijk zijn film. Hij bedenkt hem. Het is, zijn, het, is zijn, het is zijn creatieve Geest. prestatie. Mm -hmm. uh, alleen ik ben me er ook zeer van bewust dat hij hem niet kan maken zonder, zonder, jou. zonder mij. Ja. Ik ken heel veel mensen die op zonder kamertjes ja. heel veel leuke creatieve ja. gedachten hebben. Ja, maar ik ben, ik ben niet zo van dat... De, de, uh, in Kander is dat ook heel scherp. Hè? Daar wordt de regisseur geselecteerd. Uh, bij de Oscar krijgt de producent de prijs. In Cannes is het de uh, regisseur. Oh ja? Ja, dat zijn zo de En dat is ook, ook weer een verschil tussen Oscar en Cannes. Hm. Producenten in Cannes, dat is, dat, is, uh, dat is allemaal niet zo belangrijk. Het gaat om de artiesten. Ja, dat vind ik ook. En dat vind jij ook, dat, dat onderschrijf ik. jij? Ja, zeer. Ja. ja. Ik, ben wel, ik, ik, ik ben maar een, uh, een hulpje, zeg maar. Nou, er zijn een paar mensen die daar anders over denken. Maar de, daarover ook oh, later oh, mee. Ik okay. moet wel gaan aantekenen waar we het allemaal in hadden eigenlijk over. Vind jij dit ook jullie beste film? Oh, dat vroeg je. Het is de zevende. Ja, de beste... Trouwens, de eerste twee heb je niet geproduceerd, nee, die, Abel Nee, en nee die de hebben de een soort van gekoop produceerd. Uh, kijk, Abel was een uh, sensatie. Uh, de Noordelingen was zeer bijzonder... Uh, je kan niet spreken van uh, de beste film, maar wat bij deze film uh, dan kan ik het beste omschrijven dat Alex die maakt iets bijna als een beeldend kunstenaar. En daar, het publiek kijkt daarnaar op, bijna op afstand. Hij presenteert het ook op afstand. Hij, Alex heeft bijvoorbeeld een hekel aan close-ups. Je, je bent uh, letterlijk een toeschouwer. En bij deze film en dat uh, had ik gelijk bij nou ja, dat script vond ik al bijzonder. Maar wat bij de eerste screening aan de hand was, is dat hij voor het eerst je in de film zuigt. Dat, die, uh, dat je heel erg uh, nieuwsgierig wordt. Je, gaat, je schuift naar het puntje van je stoel. Je wil weten wat er aan de hand is. En uh, het knappe is dat de film je steeds net even voor blijft. Hm. Nou, dat gevoel, dat zit niet in de andere films. En had je dat al op basis van het script? Of was dat na de eerste montage? Nou ja, ook, ook wel een beetje op basis van het script. Maar een script dat is zo ja. moeilijk te bepalen. Er was, ik was heel enthousiast over het script. Bijvoorbeeld bij Urimage. Urimage is een Europees fonds, die steunt de film... Uh, en de script is daar gelezen, ik geloof door vier, vijf mensen. Die waren verdeeld. Er waren een paar mensen die vonden hem gewoon echt niet kunnen. En er waren een paar mensen die vonden dat hij gemaakt moest worden. Maar wat dus, vonden ze niet kunnen? Ja, nou, die, die vonden het te, te naar. Hmm. Te, te, die die voelden geen bedoeling. En daardoor werd het zo dat ze dachten van ja, dit deugt niet. Laten we, laten we even naar de trailer uh, luisteren. Nautcipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus neum. Goedemiddag. Zou ik hier misschien even een bad kunnen nemen? Waarom? Dat je je niet laat zien. Dat is mama. De tuinman, heb je daar een bad mee? Nee. Oh. Er is iets om ons heen, iets wat buiten ons is en af en toe naar binnen glipt. Ja, de trailer van Borgman. Met een belangrijke bijdrage van de andere broer, Vincent van Warmedam, ja. aan de trailer. Uh, ik spreek met Mark van Warmedam, producent van uh, Borgman. Um... Hij kan ook als hoorspel. Ja, <laughs> prachtige muziek ja. trouwens. Hè? Echt heel. Uh... Ja, deze muziek is niet. Van Vincent. Oh, het is allemaal. niet van Vincent. Toeval. Nee, dat was het, nog een andere componist bij Ja, me nee, die, die trailer die is gemaakt al voordat Vincent aan de muziek begon. Oh. Ja, het, is, het zit een beetje ingewikkeld in elkaar. Over maar... de uh, film zelf, Borgman. Ja. Uh, het is een beetje uh, van warmer meets Tarantino en de Coen Brothers. Wat dat betreft krijgen uh, de Coen Brothers krijgen het zwaar te krijgen verduren. Zwaar te denk, denk je ook niet. Ja. ja. <laughs> Wat, uh, wil jij in kort bestek vertellen waar het over gaat? Nou, in heel kort bestek. Borgman is... Borgman bezoekt een, uh, een uh, rijke familie. Belt aan bij een rijke familie in een villa-wijk. Gezin, vader, moeder, twee kinderen, een nanny. Blijkbaar uh, geld, groot, groot huis, grote villa. Het ziet er heerlijk uit. Ja. Carport, weet ik veel, alles erop en eraan. En die Borgman, die drinkt zich in die familie. En dat eindigt niet gezellig. Nee. En dat hij is... vraagt dus, mag ik even een bad nemen? Dat nee. hoorden we net, ja. uh, net ja. in de trailer. Ja. Ja. Toen jij dat clip las, had je ook de indruk dat het iets anders was... dan wat Alex normaal doet? Mm. Nou, niet, niet echt, omdat er wel een beetje een ontwikkeling... Zit in de, in de films. En Alex maakt natuurlijk ook theater. Hm. Uh, en... Onder andere bij Orkater, waar jij de directeur van ja. bent. Hè? Het gezelschap. Ja. Het gezelschap. En, dat, en, uh, en alles wat Alex maakte, doet hij nog altijd onder de naam de Mexicaans hond. Ja. Dat is dan de groepsnaam. Voor de duidelijkheid. Ja. En, en eigenlijk gaat het steeds op... Hij maakt een theatervoorstelling maakt hij een film. En dan maakt hij maakt hij een film. Zo'n cadans zo Die... Twee dingen hebben altijd wel iets met elkaar te maken. In ieder geval in de ontwikkeling van zijn, van zijn werk. En uh, Ik denk dat de mensen die de verschrikkelijke moeder gezien hebben... in het theater, dat zijn er niet heel veel geweest... Uh, met Pierre Bokma in, in de hoofdrol. Daar zaten wel wat schetsjes in voor deze, voor, deze, voor deze film. Waarmee je nu dus nog maar heel weinig hebt verklapt. Ja, en dat blijf ik uh, niet doen. Oké, okay. er <laughs> is uh, verkeersinformatie. Nog een staartje van de avondspits. Het was een ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. En dat veroorzaakt nog steeds file richting het zuiden, de andere kant op dus tussen de Randweg Dordrecht en de Moerdijkbrug 2 kilometer. En al de hele avondspits is de N206 dichtweg Zoetermeer Heemstede. Er is een ongeluk gebeurd daar aan het begin van de avondspits en ze zijn nu bezig met een technisch onderzoek. De afsluiting is tussen Zoetermeer en Stompwijk. NTR speciaal voor iedereen. Mark van Warmenham is te gast, is producent van de film van zijn broer. Borgman heet uh, de nieuwe film en deze film is geselecteerd voor de competitie van uh, in Cannes. Maakt dus kans op een uh, gouden palm. Uh, er is één ding dat we nog wel kunnen verklappen volgens mij. Dat is de, uh, het zinnetje dat je voorafgaand aan de film in beeld ja. ziet. Zij daalde neer om de gelederen te versterken. Een bijna bijbelse tekst. En uh, ik heb me laten vertellen dat jij er zorg voor hebt gedragen... dat dat zinnetje te zien zou zijn. Ja, ik weet niet hoe je aan die informatie komt. Dat maar... weet ik ook niet meer. <laughs> maar dat klopt. Ja, dat klopt. Waarom vond je dat belangrijk? Om uh, Dat heeft een beetje te maken met diezelfde voorstelling... de verschrikkelijke moeder, waarin... Uh, Pierre een figuur speelde die zich ook binnendrong in, uh, in, in verschillende families. Dat was veel anekdotischer. Er waren meer verschillende verhalen. Uh, daarvan wist ik dat Alex dat schreef met het idee van... Het is, het is gewoon de duivel die binnendringt bij mensen. Maar dat mocht niet verteld worden van Alex. Dat mocht niet. En is hij daar dan heel streng in? Ja, hij is heel streng in. Toen zei ja, maar het is, het is beter dat je dat weet. Nee, ik wil, ik wil dat de mensen zelf, die moeten gewoon naar die voorstelling kijken... en die moeten maar bedenken wat ze zien. Hij laat zich niks vertellen, nee. maak ik hieruit op. Nee. Hm. Toen heb ik één keer in Enschede... was er een voorgesprek met het publiek. Daar nou was Alex niet, want hij speelde zelf niet mee. En toen heb ik het publiek in vertrouwen genomen. Toen heb ik gezegd, publiek, ik ga u iets vertellen... wat ik niet mag vertellen van mijn broer, maar ik doe het stiekem toch. Maar die Pierre speelt eigenlijk... Nou, enzovoort, enzovoort. Als experimentje? Ja. Na afloop kwamen heel veel mensen naar me toe bedankt dat je het verteld had. Want het had de mensen echt geholpen om te kijken. Ik heb het later ook tegen Alice verteld. Die zei, daar heb ik allemaal niks mee te maken. Ik wil dit zinnetje <laughs> dat het niet hebben. Hij was niet om. Hij was niet om. Uh, toen hij dit script geschreven had, toen kregen we eigenlijk hetzelfde gesprek. Van je, je moet de lezer gewoon een, een zetje geven, een, een richting... zonder dat je nou alles meteen verklaart. En toen ging het natuurlijk ook nog over geld vinden. En, en, nou ja, dat had hij natuurlijk ook nodig. Jij had een, <laughs> een machtsmiddel, machtsmiddel in Nou dan. ja, ja maar, dus hij zei, nou ja, als jij denkt dat dat helpt, dan... Uh, maar later gaat hij er gewoon af. Toen zei ik, ja, dat is goed. Dus nou ja, dat script is rondgegaan met dat zinnetje. En uh, nou ja, gaandeweg het proces. En we hebben natuurlijk ook bij de film eigenlijk hetzelfde gesprek gehad. Alleen toen was het veel korter. Ik geloof dat hij zelf ook wel... Uh, Toch wel van overtuigd was. Ja, dat het, dat het, dat het helpt. Er wordt namelijk niet echt iets uitgelegd. Er zijn ook heel veel mensen die vergeten die zin. Maar blijkbaar blijft er toch iets hangen. Ja, het is een mooi ja. macaber zinnetje, ja. toch? Ja. En spannend. Er ja. uh, is iets met, uh, met humor in de films uh, van Alex. Ja. Uh, ik mo moet af en toe ontzettend lachen. Maar er zijn ook mensen die dan helemaal niet lachen. Ja. En het schijnt zo te zijn dat Alex liever niet wil dat er heel erg wordt gelachen. Nou, hij wil vooral liever niet dat er gelachen wordt wanneer hij niet wil dat er gelachen wordt. Oh, <laughs> dat wordt heel ingewikkeld. En dat wordt ingewikkeld. Jij weet precies op welke momenten er wel en niet gelachen mag worden. Nou, kijk, als het om een theatervoorstelling gaat... dan uh, wordt het een stuk begrijpelijker... omdat op het moment dat je de lach toelaat... publiek lacht graag. He, dus als we dat eenmaal te pakken hebben... dan kan het heel erg het tempo van je voorstelling mm -hmm. bepalen. Ja. Uh, bij een film, als je... Als je echt een grap maakt en je vermoedt dat daar heel erg hard gelachen wordt... en je zou de dialoog bijvoorbeeld, als het om een dialoog gaat... je zou hem gelijk doortrekken... dan weet je eigenlijk dat een gedeelte van je dialoog verloren gaat. En dus dat zijn allemaal dingen waar je wel of niet op schrijft. Uh, maar Ali schrijft niet op de, op de lach. Die komt er, uh, nadat hij het geschreven heeft... Komt hij erachter of dingen wel of niet komisch werken? En het komt regelmatig voor dat hij door, zeg maar, door het publiek verrast wordt als een film voor het eerst volgeschoteld wordt. Mm -hmm. Dat hij denkt: gaan ze hier nou om zitten te lachen? Dat is toch helemaal niet leuk? Dat is heel erg naar of dit is heel erg grof? Of, uh... Maar ja, hij, hij doet dat op zo'n manier dat ja, wij zeggen heel vaak: Want Annette zegt het ook wat is zijn vrouw. En ik ook: van ja, ja maar je hebt het zelf geschreven. Ja, maar dat. Ik had toch niet gedacht dat ze daar dan zo om zouden lachen. Ja, want het is ook inderdaad vaak heel naar. Ja. Maar en dat... hij vindt dat dan ook eigenlijk niet om te lachen? Die narigheid? Nee, soms niet. Soms ook weer wel. Mm, ja, ja, uit de ja. En dan. Um, het is eigenlijk volgens mij sinds Emma Blank dat er. Uh, ik zei net: meet de Coen Brothers en Tarantino. Dat er gewelddadigheden, zo... Ik bedoel, het was natuurlijk altijd al wel getreiter. Dat begon al wel bij Abel. Oh, kleine, maar zo heel kleine, gewelddadig. Kleine Teun. Oh ja, Kleine Teun. Dit ja. is dus een achtste film. Kleine Teun had ik er niet tussen staan. Iderdaad. Ja, Kleine ja. Teun. Daar is uh, al net op gruwelijke wijze ja. om het leven gekomen. Ja, nee, dat is waar. Dus het was er al eerder. Ja. Eigenlijk ook een van de films, dit is een van mijn favoriete films, Kleine Teun. Waarom? Nou ja, Om dezelfde reden, dat je, dat je in een dat je meer dan bij de andere films in, in, een, in een verhaal wordt gezogen. In plaats van dat je alleen maar toeschouwer bent. En waar zit hem dat dan in? Dat hij dat nu wel heeft gedaan of voor elkaar heeft gekregen? Is het een, is het een bewuste keuze of is het hem gelukt? In, in jouw, nee, want, het jouw in, nee, want het is, bij, bij de andere films is het een bewuste keuze om dat niet te doen. Ja. En nu maar, is het dus ook een bewuste keuze ja, om het andere te ja, doen? ja. Uh, Alles zegt zelf over deze film dat het uh, dat voor hem de uitdaging was... van hoe, hoe, hoe ver kun je gaan in het onderzoek naar goed en kwaad. En waar ligt de grens van goed en kwaad? Waar, waar, waar begint het kwaad het en vat, waar het, uh, houdt het uh, op? Eh? Ja, ja, ja. Nou ja en daar gaat de film ook wel over. Kan je wel en over, over de vrouwelijke seksualiteit in combinatie met goed en kwaad. Ja. Ja. Hebben jullie daar dan eindeloze gesprekken over als uh, gebroeders? Hoe, hoe gaat dat? Nee, daar hebben we eigenlijk helemaal geen gesprekken nee. over. Nee. <laughs> Waar we gesprekken over hebben is dat als het script klaar is... dan, uh, dan laat Alex het aan een, uh, aan een klein clubje mensen lezen. En die gaan van alles zeggen over het script. En daar heb je het dan over. Maar wij zitten niet te bomen over. Nee. <laughs> <laughs> Heb je sowieso wel eens uh, hele lange gesprekken met. Hoe, hoe is jullie. Nee, laat ik het anders. Hoe is jullie verhouding? Ja. Hoe zou je die omschrijven? Nou ja. Uh, uh, Collegiaal. Ja, het, is, het klinkt misschien een beetje raar, maar. Uh, want ik werk al 40 jaar met Ja. Hem. Maar dat is toch werk. Als, we, als het over de film en over het theater gaat. Ja. En jij loopt nu tegen de zestig. Je kent elkaar dus al bijna zestig jaar. Ja. Ja. Ja. En, en dan <laughs> zeg je, onze verhouding is collegiaal. Ik werk nu bijna veertig jaar met hem. Maar je bent toch ook nog broers? Of? Ja, we zijn ook broers. Ja. Maar dat staat toch altijd een beetje los van het werk. Dat is zelfs wat losser komen te staan. Kijk, is, wij hebben natuurlijk heel lang... Nee, natuurlijk. Dat weet ik natuurlijk helemaal geen... Wij stonden vroeger samen op toneel en we maakten samen theater. Even voor de met, mensen die het niet ja, weten, we met, schetsen IJmuiden. IJmuiden bijvoorbeeld. Het Witte Theater, waar jullie vader een belangrijke rol speelde. Hij was... Toneelmeester. Toneelmeester. toneelmeester, toneelmeester. En jullie woonden erop of eronder? Boven, boven de ja. ja. En wij, wij maakten eerst straattheater. Later zijn we met Lokaten begonnen. Ja, de, de, Daarin, het heeft heel lang geduurd voordat je uh, zeg maar dat broer zijn een beetje uit kan schakelen. Want wij broers waren gewend om gelijk. Uh, bij ons werd er heel veel geschreeuwd thuis. Als het oneens was met elkaar, dan stond je te blaren. Dus in begin... Heel veel ruzie was er, hè? Er was behoorlijk veel ruzie. En als je dan bijvoorbeeld bij onze lokaten, het eerste collectief waar 11, 12 mensen bij zaten. Als wij dan een gesprek kregen, dan werd het al heel snel ruzie. En dan, binnen de kortst mogelijke verdween iedereen van het toneel. En die lieten ons. Ik dacht: oh jee, daar moeten we niet bij zijn. En, dan, uh, en als dat over was, dan kwamen ze weer terug. Dat is niet een methode waar je, waar je het veertig jaar mee volhoudt. Nee. En dat heeft ook heel lang geduurd voordat je, ik denk van. Twee kanten, uh, zeg maar, je, je wegvindt van hoe, hoe gaan wij professioneel met elkaar om? Nou, die hebben we gevonden. Want eigenlijk kun je alleen maar ruzie maken met familieleden, toch? Ja, nou, daar voel je je veilig. Ja, bij broers, en daar komt het ook door. Dat het, uh, kijk, als een willekeurig iemand iets aan Alex vraagt, van wat vind je hier of daarvan, dan doet hij wat ieder mens doet, dat hij een fractie. Op zijn minst een fractie van een seconde neemt om even na te denken. voordat hij zegt: nee, ik vind het een rot idee. Maar bij broers is, is die seconde denken weg. En dat maakt het soms uh, moeilijk. Hm. Dat je denkt: we gaan eerst even. Nou ja, eerst bedenk je trucs. Ik laat soms dingen door een ander vragen. <lacht> nou ja, dat werkt. Dan, dan reageert hij daar. Nou ja, uiteindelijk reageert hij er misschien niet anders op. Maar je weet zeker dat hij er even over na zal denken. Toch ben je, heb jij het heel ver doorgevoerd. Want van Jos Stelling, ja. van Marieke van Nimwegen... Ja. en die kent jullie beiden heel erg goed... die zegt dat, jij echt, dat hij eigenlijk in één opzicht heel jaloers is op, uh, op Alex. En dat is omdat hij zo'n broer heeft zoals jij. Namelijk iemand die waanzinnig betrouwbaar is... en alles voor hem doet. Inderdaad, Alex zou er niet zijn... Als jij er niet zou zijn, zegt Jos. Zegt Jos. Hij zou er misschien <laughs> wel zijn, maar hij zou niet de filmregisseur zijn die die nu is. Nou, ik, ik, ik, ik geloof niet in de onvervangbaarheid van mensen. Dus ieder mens die wordt evengoed wat als een ander er niet is. Dat al vooropgesteld. Wat Jos vergeet, volgens mij, is dat. Uh, en Jos is... is uh, want wij kennen Jos ook goed. Jos is, Jos is een artiest. Maar dat is bijvoorbeeld een, een filmmaker... die heel erg zijn eigen koers vaart. En die zich... Uh, uh, slecht laat beïnvloeden. En dat... is nou in ons geval anders. Wij luisteren wel heel erg naar elkaar. Uh, dus Alice die neemt... Uh, Net zo vaak iets van mij aan als ik van hem. Als jij van hem. En dat is uh, nogal... Uh, ik denk dat dat kwaliteit verhogend is. Want dat doet hij niet alleen bij mij, dat doet hij bij een heleboel anderen. He, ten... Ja, dat is niet alleen maar omdat jullie die broeder nee, nee, hebben. Nee, nee, nee. Hm. nee. Alice is heel gevoelig voor, uh, voor meningen van andere mensen. Zo kon het einde dus ook veranderen. Ja, inderdaad, ja. Dan gaan ja. we natuurlijk niet vertellen wat er is veranderd. Ja. Maar bij die financiers, die dus als eerste ja. via de crowdfunding... de ja. film als beloning mochten ja. zien... waren er geloof ik twee die, die het einde... Ja, waren, nou, die daar iets op aan te merken. Er, waren, er werden verschillende opmerkingen gemaakt over het einde. En die opmerkingen die waren niet hetzelfde. Want de een die vond zus en de ander vond zo en de ander vond zo. Maar uh -huh. het feit dat er drie mensen waren die over dat einde iets op te merken hadden... dacht Alex van dan zit er toch iets niet goed. Eén van die mensen die zal een punt hebben. En toen uh, kwam de volgende dag nog weer een e-mail... van een van die sponsors die uh, zo'n analyse over de film mm -hmm. had gemaakt. En die zei, ja, één klein detail. Helemaal aan het einde, daar gebeurt zo en zo en zo, zo. En dat ging mij nou net een stap te ver. En dat was bij ons de druppel om gewoon... Met de film terug te gaan naar de montagekamer. En dat einde nog een keer te bekijken. hebben we nog een week aan gewerkt. En dat is veranderd. En heeft dit nu uh, te maken met crowdfunding? Of, of had dit net zo goed in een andere omgeving ook kunnen gebeuren? Dat die, die, die, het uh, feit dat er geluisterd wordt. Ja. Nee, dat is altijd al zo. Ja, ja. ja dat is altijd dus al zo. Dat is toeval dat het net die financiers zijn die via crowdfunding. Dat maakt het wel extra leuk voor de financiers natuurlijk. Dat ze nog enig zeggenschap hebben ja, over dat het een, van de film. Nou ja, dat je uh, uh, om te beginnen door, uh, door een werk van Alex aan de muur te hangen... Uh, meehelpt om een film te maken. Dat geeft al een prettig gevoel. Dat je dan ook nog als eerste wordt uitgenodigd die film te zien. Zonder dat iemand hem nog gezien heeft. En als je dan nog iets zegt en ze gaan ook nog naar je luisteren... dan wordt het dan wel heel erg leuk. Als, redeneer ik nu helemaal vanuit ja, ja. de sponsor. Ja, ja. Zeg maar. Wat jij natuurlijk als geen ander kan. Ja, ja <laughs> als producent. En nog iets heel anders. Um, hoe zit het eigenlijk met jouw eigen spel? Ik bedoel, de, de, uh, hoe leuk vind je het om zelf af en toe uh, toneel te spelen? En als we heel diep in het hart van Mark van Warmendam kijken. Uh, nou, ik heb uh, twee jaar geleden uh, speelde ik Koning Edward in Richard III van mm -hmm. een Met Gijs Schold en een uh, grote voorstelling. Uh, daar was ik heel zenuwachtig over. Uh, maar ik vond het heel leuk om te doen. Maar ik denk niet. Ik heb zo'n ongelooflijke bewondering voor acteurs die het op kunnen brengen om zeg maar twee uur voorstelling, zeg maar. Te, zeg maar te bevatten. Mm -hmm. Te onthouden. Te spelen. Uh, die koning Edward, die zijn niet zoveel. Die ging ook nog halverwege dood. Dat was prettig. Dat was uh, makkie. Ik heb ook nog uh, heel uh, raar, ik werd gevraagd door iemand om mee te doen in de Chinese opera, die in het muziektheater speelde afgelopen jaar. En, en die ik... kans heb jij je voorbij laten. Hè? Nee, dat heb ik gedaan. Oh. Ja, ik heb drie dagen voor uh, 1500 man in de Chinese opera meegedaan. En deed een dialoog met een oude Chinees. Nee, dat weet je niet. Ja, ja. En? Dat vond ik ook heel erg leuk om te doen, maar daar was ik nog zenuwachtiger over. Ik, het lijkt wel alsof ik steeds zenuwachtig ja? was. Ja, waar ben vreselijk. je dan bang voor? Ik, ik weet het niet, maar mijn maar, maar, maar hart bonkt in mijn keel. Het is, het is eigenlijk niet te doen. Maar je kan niet benoemen waar je dan zo zenuwachtig voor bent. Nee, ja, je angst. Wel, angst dat je je tekst kwijtraakt, angst dat je. Ja, waar ik vroeger alleen maar nachtmerries over had: hè, in een kleedkamer zitten die op slot blijkt te zitten als je op moet. Of uh, uit de speakertjes een tekst te horen op het toneel van, van een heel ander stuk. <lacht> Daar hoor ik niet in. Dat soort angsten... Uh, die, die, ja, dat kwam vroeger in mijn dromen heel vaak voor. En, maar nu komen ze in het echt voor. Dus ik, ik, ik zal het niet ambiëren om hmm. dat heel veel te doen. En even een klein rolletje in deze film bijvoorbeeld, in Borgman. Ik zit, zit ik in. Zit je, me... je er wel in? Ja, je hebt me niet Waar ontdekt. Waar was je dan? Er was iemand zijn hond kwijt. <laughs> weet je hem dan? Ja, nu weet ik het ja. weer, ja. Oh, dat was jij. Ja. Dat is dan toch een beloning. Ja. Dat je heel eventjes... Het grappig is dat die, die, die man, dat <laughs> maar karakter... het was wel echt heel kort en heel ja, het snel, was, toch? Was, het, was, het ligt uh, niet alleen maar aan mij. Nee, het was vijf seconden. Maar het grappige is dat het dezelfde <laughs> man was die in de jurk de jurken van de fabriek naar de winkel brengt. De vrachtwagenchauffeur. Dat was jij ook. Ja, in dezelfde kleding, dezelfde snor, dezelfde haar. alleen tien jaar <laughs> ouder. En waar zat je nou nog meer in? In Noordelingen? Daar zat je... Ik zat in, uh, in Abel, was ik de visboer. Zoeken de dames het even uit, zei ik tegen Olga Zuiderhoek. <laughs> en Annette Malherbe. Ook een van de financiers trouwens, Olga van Zijden. Ja, ook. Ja. ook ja. In uh, de Noordelingen ben ik de... Uh, er komt er een vleeswagen voorrijden die een halve koe bezorgt bij de slagerij. Oh, ja. Dat ben ik. <lacht> nou ja, zo zit ja. er in ieder film wel iets. Mark is de enige niet-drinker in het gezin, vertelt Lisbeth ons. Oh. Jouw zus, de zeven jaar jongere zus. Wat is daar bijzonder aan, Mark nou, van Warmer dan? Dat zegt denk ik vooral <lacht> iets over de hoeveelheid die de anderen drinken. Want ik wil me wel eens een gin tonic drinken. Nog wel eens een gin tonic. Ja, één op een avond. Nee, mijn Alex houdt wel van uh, een auto van Genever, bijvoorbeeld. Of. Uh, nou ja, ik weet niet, zij zegt het. Ik, uh, het valt mij wel altijd op dat er om me heen behoorlijk wat gedronken wordt. Maar het is niet alleen mijn familie. Maar heeft dat misschien als reden dat jij alleen maar bij die ene gin tonic houdt? Juist omdat je het zo om je heen ziet. Nee, het was al in, in het wilde nachtleven van Amsterdam. toen ik twintig was. <lacht> uh, bestelde iedereen vooral bier. En ik bestelde een chocomel met ijs. Omdat een ik... chocomel met ijs? Ja, dat is heel lekker. Ik vond het vooral. Ik vind bier gewoon niet lekker. Er <lacht> is helemaal niks principieel aan. Het was aan. misschien ook een manier om jezelf in de kijker te spelen. Nee, helemaal Wat niet. Wat wil je? Een chocomel met ijs? Chocomel Zodat met iedereen ijs. je gezien had op dat moment. Nee, het, ik vond het echt lekker. Ja. ja. Nee, het was echt niet meer dan dat. Hmm. En later, eigenlijk lust ik alleen maar alcohol die vermengd is. Hè? Dus uh, een jonge jus of een gin tonic of een. Uh, en dan één en dan of zoiets. Ja. Het is verder niks bijzonders. Nee, nee, nee. Nou, ik dacht er is misschien toch iets bijzonders mee, omdat Lisbeth het zo meldt. En ook omdat er in uh, een scène in een film zit waarbij per se. Ja. Uh, geen drank geschonken mag worden die avond. Omdat er uh, geen vrolijkheid mag zijn. Ah, en niks gevierd mag worden. Ja, die worden. film die er bekend Dus oh, zit iets. Nee, dit. dat heeft er, al, nee, heeft er niks mee te maken. Verklaar, hoe verklaar jij dat zwartgallige en het macabere in de films van Alex eigenlijk? Ik bedoel, de, de, de hele omgeving die je beschrijft... oké, okay, er was veel ruzie, maar Lisbeth zegt... ja, het was, ook altijd, het was ook altijd heel snel weer goed. Ja, uh, het, jullie hebben zo. nu ook nog wel ruzie, maar dat is ook altijd... Uh, voordat je het weet, ja. is het alweer voorbij. Ja. Maar dat ontzettende zwartgallige van, van Alex. Maar... Ja, dat vind ik altijd de moeilijkste vraag... omdat ik dan iets namens Alex zou moeten beantwoorden... en ik weet het niet. Ja, maar je kent hem. Al 60 jaar. Ja, maar. De, maar en dan en dan er toch. is ook zo'n enorm verschil. Ik, ik kijk naar jou en ik zie Alex. <laughs> maar toch, jullie ja. lijken ontzettend veel op elkaar. Ja. Maar er is in en al vrolijkheid in jouw gezicht. Je praat makkelijk, uh -huh. gezellig. Uh, <laughs> goed verhaal. Het ene. En, en, en Alex is zo totaal anders. Het is een. Uh, ja, ik weet het. Het is een. Het is een. Het is een, een bijzonder. Het is een denker... Die. Uh, uh, kijk, als het over het verschil Ik kan wel iets zeggen over het verschil tussen Arias ja. en mijzelf. Als iemand. Bijvoorbeeld die Chinese opera, dat mm -hmm. wordt aan mij gevraagd. Doe wie eigenlijk? Dat we, nou, wij de oort, speelden ooit veel in Frankrijk. En we een Franse agent. En die Franse agent die regisseert die Chinese operaschool. Hm. en die, nou ja. Hm. Uh, dan belt zo'n man mij op. En dan. Uh, bij mij is er dan een soort mechaniek die ervoor zorgt dat ik heel snel ja of nee zeg. En dat het dan ook vervolgens uit mijn hoofd verdwijnt. Ah, Oké, okay. uh, okay, ja. En dan, klaar. En, uh, Alex, die, die zegt of nee, of die gaat daar maanden mee lopen. Zal ik het wel doen? Moet ik het wel doen? Is het wel goed? Uh, ja, ik weet het niet. Uh, en, maar dat, dat, dat mechaniek, dat werkt volgens mij bij bijna bij alles... Dat Alex overal over doordenkt. Dat, dat is soms vermoeiend om met hem te werken. Met alles. Met alles denkt hij altijd vijf strepen verder. Man, maak het nu toch niet zo moeilijk. Nou weer. Waarom denk je dat? Ja, nee, maar ik wil toch weten hoe dat dan... Want hoe gaat dat dan verder? En wat gaat die man dan verder? Nou ja, zo. Ja, dat is aangeboren. Ben ik bang. Maar, maar hoe zou je het omschrijven? Want je, je zegt nu, hij is een denker. Maar ik hoor ook, hij is een twijfelaar. Of, of Maak jij het jezelf makkelijk door of ja of nee te zeggen? En dat is het dan. Is, is jouw wereld um, overzichtelijker? Ja, ik maak mijn wereld overzichtelijker. Dat is mijn karakter. Het is niet overzichtelijk. Ja, ja. ja, nee, ja. Je kan, je kan het heel moeilijk. Ik bedoel, de wereld is al moeilijk genoeg. Hm. En die kan je ook nog eens een keertje extra moeilijk maken. En je moet vooral geen. Want de, de, uh, een leven is ook ongelooflijk kort. En ik vind het zo zonde om energie te besteden aan, aan, aan dingen waarmee je niet opschiet. Nou ja, dat zijn, ja, nou ja, dat zijn van die... En dat probeer je hem al 60 jaar lang duidelijk te maken. Ja, nee, bij Alex is die... Uh, de, kijk, het gevolg bij Alex is dat hij heel snel nee zegt. Bij dat soort dingen. Ja, en dat er dus iets anders tevoorschijn komt. En dat, dat, hij, te, en dat hij tegen een heleboel dingen uh, uh, heel verstandig uh, nee zegt. Voor, voor een producent wat er last, echt lastig is aan Alex... maar dat moeten we gewoon op de koop toenemen... hij kan heel moeilijk twee dingen tegelijk doen. Dus bijvoorbeeld, uh, ik heb mensen die overdag aan het repeteren zijn... Uh, bij een voorstelling, die regisseren en s'avonds aan iets anders schrijven. En in het weekend ook nog een uh, schilderijtje maken. Hmm. Dat is bij Alex onmogelijk. Onmogelijk. Ja, dus die werkt aan de film. En hij kan niet eerder aan iets anders beginnen voordat die film klaar is. Nog iets anders, want dat vertelde Jos Stelling ons ook. Die had een anekdote over dat er dan een vaasje stond. En dat Alex dat vaasje, dat, hoe kwam dat vaasje daar? En dat hoorde daar niet. En dat jij dan zegt, kom op, joh, haal dat vaasje. Je haalt gewoon dat vaasje. Maar dat Alex dan precies wil weten wie dat vaasje daar heeft neergezet. Dus even ervan uitgaan dat alles belangrijk is. Dat zie je ook aan de films. Want yeah. alles is yeah. prachtig en gestileerd. En je ziet dat er over nagedacht is. Ik zag in de boekenkast, in de film een boek staan en ik kon zien wat de titel was van het boek... en ik kon de auteur zien. En ik oh ja. dacht, dat heeft een bedoeling. Frans Pollux is de auteur. Ja. En het boek heet, dan moet ik even kijken, Heistenberg. Het gelijk van Heisenberg. Frans Pollux is hier ooit gast geweest. Afkomstig uit Limburg. Heel dik boek is dat ja. geworden. Niet zo heel goed ontvangen. Ja, een paar, te, een paar kritieken waren wel goed. Ik weet niet hoe de, of dat per ongeluk is. En jij is heel goed. Nee, nee, dat weet ik niet. Nee, want het is, dat is ook wel bij deze film... allemaal iets anders gegaan. Even praktisch. Het, dit was een, een lange film waar meer dan 50 draaidagen... En bij vorige films ben ik eigenlijk iedere draaidag op, op de set geweest. En dat was bij deze niet, gewoon niet te combineren met mijn andere werk. Dus ik ben vaak op hele dagen niet geweest... ja, aan het eind van de dag even langskomen. Of, uh. Maar goed, jij dus, weet het dus niet. Nee, ik weet het niet. Alex weet het zeker. Die zo, laat niet zomaar zo. de titel van een boek zien. Ga je die vraag onthouden? Of maak je er een quiz van? Kan ook nog. <laughs> <laughs> de volgende film speelt zich af bij een meer. Een heel groot meer. Ja, nou, ja, hoe groter het ja, meer. Ja. En dat boek van die Frans Pollux, dat speelt zich af bij een meer. Hey, je hebt research Het lukt hem om met twee collega's in een rubberboot... aan een onmiddellijke dood te ontsnappen. Zou het zo kunnen zijn dat dit de basis is voor een uh, volgende film? Ik zou bijna zeggen het zou kunnen. Heel benieuwd, we gaan het tot ja. de bodem uitzoeken. Wat komt uitzoeken. er op uh, de tegel te staan? Ach jee, nou, Mark. ja, nee, ik, ik weet het echt niet. Ik had, uh, ik, had, ik, ik had me voorgenomen, als het niet in me opkomt, dan zeg ik hetzelfde wat er op mijn, uh, uh, hoe heet het, Facebook of weet ik van wat. Oh, een lijfspreuk. Lijf, <lacht> lijf en dat is heel makkelijk. Ja, ja. ja. En meer is het niet. Meer is het niet. Nou, mag jij het zeggen? Nou, mag ik het zeggen? Ugh. Ugh. <lacht> Hij is geweldig. <lacht> Dankjewel, Mark van War Warmerdam. En heel veel plezier Dankjewel. aanstaande zondag en de rest van de dagen daarin kan. En een groet aan je broer. doen. Uh, en aan de andere broer en aan je zus ook. En zo dadelijk uh, op deze zender kunt u luisteren naar twee dingen. De financiële crisis en hoe sleep je het bedrijf daardoor heen. Daar gaat het over. Um, vanavond spreekt Margrethe Rijntjes hierover... met oud-CEO van Heineken, Antonie Ruis is zijn naam. Dat in de serie CEO's in crisistijd. Nou, daar heeft deze CEO geen last van. Van de kater, van. Nee, toch? Nee, geen last van. Dank je wel, Mark. Graag gedaan. <tog> <tog> Dank, meneer Van dan Dit was aflevering 2630. Ja, 2630. Bon voyage en veel plezier op de croissette. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Als je het hebt over poldermodel of een Europeisering, dan zijn dat gedachten die door mensen als Hugo de Groot zijn ontwikkeld. Welkom.